Met Met nu de nacht! in the world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 is to you. many people but it's got no soul you know he'll always keep Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dit is onderduiken Nederwit met het NOS journaal. CDA-leider Balkenende heeft zich afgezet tegen het buitenlandbeleid van de VVD. Hij hegelde de manier waarop de VVD wil bezuinigen op Europa en op ontwikkelingssamenwerking. De VVD wil wel dat het bedrijfsleven van het buitenland profiteert... en als dan aan ons iets wordt gevraagd kun je niet zeggen... je kunt de pot op, zei Balkenende op een verkiezingsbijeenkomst in Naaldwijk... en in het programma Knevel en Van der Brink. Volgens Balkenende is het ook moreel gezin, gezien niet goed... om zo makkelijk over ontwikkelingssamenwerking te praten. In een verlaten mijnschacht in het zuiden van Mexico... zijn de afgelopen dagen 77 lijken geborgen... Eind vorige maand werden de eerste lijken ontdekt en er bleken er steeds meer te liggen. Vermoedelijk gaat het om leden van een drugsbende, die door een rivaliserende bende om het leven zijn gebracht en vervolgens in de 200 meter diepe schacht zijn gegooid. De mortuaria in het gebied zijn overvol. Mexico is al jaren het toneel van een uiterst gewelddadige strijd tussen drugsbendes, vooral in het noorden, bij de grens met de VS, maar ook in het zuiden. De laatste overlevende van de natiekamp die bekend werd als de Great Escape, is overleden. Het is de 97-jarige Schot Jack Harrison, die in de Tweede Wereldoorlog als Brits piloot in een Duits krijgsgevangenkamp terechtkwam. In maart 1944 wilde hij met zo'n 200 anderen door een tunnel ontsnappen, maar de Duitsers kwamen er tijdens de ontsnappingspoging achter en executeerden 50 gevangenen, drie mensen wisten alsnog te ontkomen. Harrison zelf zat nog in het kamp toen de Duitsers lucht kregen van de ontsnapping en stak het bewijsmateriaal in brand. De ontsnappingspoging werd in 1963 verfilmd als The Great Escape met onder andere Steve McQueen. Dan het weer. Vannacht plaatselijk kans op een mistbank. Overdag wordt het zo'n 20 graden, maar vanuit het zuidwesten fikse buien. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar en jij.